Met het de RIVM adviseert iedereen in Brabant met milde gezondheidsklachten om thuis te blijven en het contact met de buitenwereld te beperken vanwege het coronavirus. Het gaat om hoesten, een neusverkoudheid en koorts. Mensen die daar last van hebben worden opgeroepen om niet naar het werk te gaan, geen evenementen te bezoeken en dit weekend niet uit te gaan. Ter RIVM komt met het advies omdat er in Brabant veel coronabesmettingen zijn waarvan de bron onbekend is. Op Schiphol is een man van 27 uit Brazilië aangehouden die zes goudstaven bij zich had. De staven hebben een waarde van meer dan zeven ton. De man wordt verdacht van witwassen. De Braziliaan was vanuit Rio de Janeiro op doorreis naar Hongkong. De douane vond de goudstaven in de bagage van de man. Hij kon geen goede verklaring geven over waarom hij het goud bij zich had. De man die vanochtend met een pick-up truck het gemeentehuis van Nijkerk binnenreed... had psychische problemen. Het was geen gerichte actie tegen de gemeente, zei hij volgens de politie. De man was al langer op zoek naar hulp. Hij raakte als enige gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Daarna werd hij aangehouden. 95 organisaties willen dat het bestuur van Pride Amsterdam... afscheid neemt van voorzitter Frits Hoefnagel... Hij is in opspraak, opspraak geraakt na uitspraken over vluchtelingen op Radio 1. De organisaties vinden dat Hoefnagel daarin heeft geïnsinueerd... dat alle vluchtelingen oorlogsmisdadigers zijn. Ook zou hij in een inmiddels verwijderde tweet gezegd hebben... dat er niet voor niks wordt gebombardeerd. Gisteren heeft het COC Amsterdam al de samenwerking met Pride opgeschort... en ook opgeroepen tot zijn vertrek. Het weer, vanavond wordt het geleidelijk overal droog en klaart het op. De temperatuur daalt vannacht naar het vriespunt. Morgen droog en geregeld zon, bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM.